De Magische Bel Er leefde eens, diep in het bos, een aap genaamd Robby. Robby was altijd behulpzaam voor de andere dieren. Hij hielp de olifant om zijn fruit te plukken. Zorgde voor de kleine hertenkalveren wanneer een moederhert buiten was... en hielp het konijn om de rivier over te steken. Robby's huis was een grote en sterke boom die precies in het midden van het bos stond. Elk dier wist dat als Robby nergens te vinden was... dat hij dan in de boom zou zitten, blazend op zijn fluit. Dat was nog zo'n ding over Robby. Hij speelde melodieuze liedjes op zijn fluit. Daar ben je, Robby. Schildpad was je aan het zoeken. Hij heeft je hulp nodig met zijn tuin. Zijn tuin? Nou ja, ik kon niet wachten om hem zijn zin af te laten maken. Maar als ik moet raden, dan denk ik dat hij tuin bedoelde. Oh ja, hij vertelde me er gisteren over. Laten we gaan. Vertel me eens. Waarom speel je altijd op je fluit precies op deze plek? Weet ik niet. Ik hou van deze boom. En je zou misschien denken dat ik gek ben... maar ik heb het gevoel dat deze boom luistert naar mijn liedjes. Oh... Oh, je hebt gelijk. Wat? Voel jij het ook? Nee, ik bedoelde, je hebt gelijk. Ik denk dat je gek bent. <laughs> maar Robbie had gelijk. De boom luisterde wel naar zijn muziek. Dit was een geheim dat zelfs Robbie niet wist. De muziek had de ziel van de boom geraakt. De boom luisterde tevreden. En zou blij zijn als Robby het elke dag zou spelen. Op een dag, toen Robby lag te slapen op de boom, was er beneden een verschrikkelijk geluid. Ah, ah, wat is dat? Ah, aardbeving, aardbeving. Wie is deze man? Piew, dit gaat wel wat tijd kosten. Robby begreep al snel wat er aan de hand was. Hij sprong gauw naar beneden. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Waarom ben je deze boom aan het omhakken? Mijn baas wil het gebruiken voor zijn boot. Deze boom heeft een sterke schors. Nee, je mag het niet kappen. Echt? En waarom is dat? Luister, ik heb vele dagen besteed om een sterke steun voor de boot te vinden. En jij bezit deze boom niet. Verspeel mijn tijd niet. Robby was een slimme aap. Hij besloot de houthakker af te schrikken. Uh, ik heb geprobeerd je tegen te houden. Maar het lot zal bepalen, lijkt me. Wat moet dat betekenen? Weet je dat niet? De geest van een oude man woont in deze boom. Hij is hier al jaren. Als je deze boom omhakt, waar gaat hij dan heen? Hij zal zich aan je vastgrijpen, natuurlijk. Vastgrijpen aan mij? Vanzelfsprekend, omdat jij degene bent die de boom omhakt. Hoe ben je me voor de gek te houden. Ik ben slimmer dan je denkt, Aap. Ik trap niet in dit verhaal. Ga nu weg. Robbie was wanhopig om zijn huis te redden. Zodra de houthakker aan het werk ging... ...klom Robbie in de boom en ging rechtstreeks naar de top... Hij verstopte zichzelf tussen de dichte bladeren en begon te schreeuwen. Oh, oh, hoe durf je aan mijn huis te komen? Wat? Wie is dat? Als je mijn huis vernietigt, moet ik bij jou komen wonen. Ik zal nooit bij je weggaan, mens. De aap had gelijk. Zorgen, mens. We zullen goede vrienden zijn. Oh, oh, oh, oh, oh. <tie> <tie> <tie> Waarom de haast, mijn vriend? Wat doe je dan met je boot? Net toen Robbie de houthakker uitlachte, kwam de boom tot leven. Robbie. Ben, ben je echt de geest van een of andere oude man? Dus al die tijd zat en sliep ik op de geest van een oude man? <laughs> nee, Robby. Ik ben niet de geest van een oude man. Ik bedoel, ik ben wel oud, maar ik ben de geest van deze boom. Jouw muziek bracht mij tot leven. Jij bent een wijze aap, Robby. En ik ben je dankbaar. Je hebt me gered van de houthakker. Hier, accepteer dit als bedankcadeau. Een bel? Niet gewoon een normale bel. Dit is een magische bel. Elke keer als je rinkelt, zal de lucht je als magie je vers fruit geven om te eten. Oh, wauw! Dit zal mij en alle andere dieren in het bos helpen. Ja, dat zal het. Maar onthoud, Robby, je kan de bel maar één keer per dag rinkelen. Ik zal het onthouden. Bedankt, boom. Robby rende om de andere dieren in het bos te roepen. Vakken, Vos! Elly, Kom hier! Iedereen! Wat is er gebeurd Robby? Ik zat net in bad. Robby vertelde het hele verhaal. De dieren waren allemaal geschokt. Ze konden niet geloven dat de geest van de boom tot leven was gekomen. Je hebt het juist gedaan, Robby. We zijn allemaal trots op je. Mensen moeten twee keer nadenken voordat ze een boom omhakken. Als het bos weg is, dan zal er geen regen zijn. Dat is waar. Maar ik ben meer opgewonden over de bel. Werkt het? We moeten het proberen. Ja, dat moeten we doen. Laat het, ja, het, ja, het, ja, het, ja, het Robby was ook opgewonden. Hij rinkelde de bel meteen. En onmiddellijk regende het fruit. Er waren sinaasappels, peren, appels en ananassen die uit de lucht vielen. De dieren waren heel blij. Vos rende weg en kwam terug met een mand om het fruit op te vangen. De olifant ving een ananas met zijn slurf en nam een hap... terwijl Robby zijn mond opendeed om een peer te eten. De dieren aten met hart en ziel. Geen noodzaak meer om op jacht te gaan naar fruit. Het was waar. Elke dag rinkelde Robby simpelweg met de magische bel en het regende fruit. Dit ging zo dagen door. De dieren vertrouwden Robby en waren erg blij met hem. Op een middag, terwijl Robbie van de ene naar de andere boom slingerde... zag hij in de verte een grote bananenboom. De rijpe gele bananen maakten hem erg hongerig. Maar in plaats van in de boom te klimmen en die vers gerijpte bananen te pakken... dacht hij aan iets anders. De magische bel! Laat me die rinkelen en een verse trots naar beneden laten brengen vanuit de lucht. Die van de boom kan ik ook voor later bewaren. Waar is het fruit? Wat is er mis? Is het gestopt met werken? Oh, wacht. Ik heb de bel van morgen laten rinkelen. Je kan de bel maar één keer per dag laten rinkelen. Oh nee, maar ik heb zo'n honger. Net toen Robby nadacht over wat hij kon doen, zag hij zijn vriend de vos op de grond liggen. Oh, hé. Hey. Heb jij nog bananen over van de regen van vandaag? Uh, sorry, ik heb er geen een. Ik heb alles opgegeten. Uh, Wauw. Eten maakt me slaperig. Doei, Robby. Zie je later. Weet je wat? Laten we morgen proberen een watermeloen te krijgen. Ik mis watermeloenen. Ik mis watermeloenen. Nou, ik mis eten. Ik ben degene die de boom heeft gered van de houthakker. Ik ben de rechtmatige eigenaar van de magische bel. En ik ben de enige die honger blijft houden? Dat is niet eerlijk. Helemaal niet eerlijk. Robbie was zo geïrriteerd... dat hij vergat dat hij makkelijk in de boom kon klimmen... en de bananen zelf kon pakken. De volgende morgen stond Robbie dicht bij de boom... en rinkelde de bel. Meteen viel veel fruit uit de lucht. Hij at zoveel als hij kon en hij verzamelde de rest. Toen verstopte hij al het fruit achter de boom. Robby, wat ben je aan het doen? Je vrienden zullen vast honger hebben. Maar wat als ik honger krijg gedurende de dag? Dit is egoïstisch, Robby. Er is genoeg fruit voor iedereen. Je moet het delen. Ik weet wat ik doe. Je hebt de bel aan mij gegeven. Het is niet eerlijk voor mij om honger te hebben. Oh. Op dat moment kwamen alle dieren bij Robbie om fruit vragen. Het spijt me, vrienden. Maar de bel werkt niet. Ik heb het zo vaak gerinkeld. Kijk, ik zal het nog een keer rinkelen om het jullie te laten zien. Robbie rinkelde de bel, maar omdat al het fruit al naar beneden was gevallen... gebeurde er nu natuurlijk helemaal niks... De dieren waren verdrietig, maar niemand twijfelde aan de aap. Toen ze weggingen... Wacht, ik ruik iets geks. Wat is dat achter de boom, Robbie? Hé, hey, kom hier. Er is hier heel veel fruit. Robbie had ze voor ons verstopt. Alle dieren kwamen terug en waren geschokt. Robbie, als je het eten niet had willen delen... Had je dat moeten zeggen? Je had niet tegen ons hoeven te liegen. Ik had je met plezier mijn deel van het eten gegeven. Ik had het ook gegeven. Uh, weet je wat, mijn vriend? Waarom eet jij voortaan niet al het fruit alleen? We willen helemaal niks van jou. Toen Robby zijn vrienden weg zag gaan... realiseerde hij zich zijn fout en begon te huilen... Nee, wacht, ga niet Het spijt me zo, ik was egoïstisch Er is genoeg fruit voor ons allemaal Al zou het elke minuut fruit regenen Dan zou het niet hetzelfde zijn als ik het niet met jullie zou delen Vergeef me alsjeblieft Robby, het is goed, we vergeven het je je bent altijd zo dierbaar voor ons geweest. Ja, mijn vriend. We zijn niet boos meer. Ja, kunnen we nu eten? Honger maakt me zo langzaam. <lacht> Alle dieren deelden het fruit en aten totdat hun buiken vol waren. Robbie gebruikte de bel nooit meer voor egoïstische redenen. Het einde.